Case Groot met het NOS-journaal. De ondernemerskamer van de rechtbank in Amsterdam grijpt niet in bij TMG, de Telegraaf Mediagroep. De zaak was aangespannen door Talpa van John de Mol... dat samen met het Belgische Mediahuis strijdt om de overname van TMG. De raad van commissarissen van TMG steunt het bod van Mediahuis. Talpa wilde een onafhankelijke commissaris de twee biedingen laten beoordelen, maar de rechter ziet daar geen reden toe. En daarmee lijkt de weg vrij voor een overname van de Telegraaf Mediagroep door Mediahuis. De Franse minister Leroux van Binnenlandse Zaken treedt af. Aanleiding is het onderzoek dat justitie naar hem doet. De socialistische Leroux heeft zijn twee tienerdochters baantjes gegeven... toen hij nog in het parlement zat. De dochters zouden met de werkzaamheden ongeveer 55.000 euro hebben verdiend... maar verschillende Franse media betwijfelen of ze ook echt werkzaamheden hebben verricht. Formatieverkenner Edith Schippers zal waarschijnlijk vanavond met voorstellen komen... voor het vervolg van de formatie. Bronnen in Den Haag houden er rekening mee dat ze zal vragen om meer tijd... Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Schippers morgen verslag zou uitbrengen. Vandaag sprak ze met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Vooral Jesse Klaver van GroenLinks blijft zeer kritisch over een coalitie met de VVD.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 Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersopding. De schonbakker van de ANWB. Er staan nog files op taal 4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden, 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, vertraging nog zo'n 10 minuten. Op de A 12 van Arnhem naar Den Haag bij Kanaleneiland 3 kilometer. Vertraging daar net aan 5 minuten. Nog een kapotte vrachtwagen op de A 27 van Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk 4 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.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 Ik heb eigenlijk nooit last van heimwegehaald, maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. Een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hij mee gehad, Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Want daar wil nooit. Hey, la, ja, la, la. En dan denk ik aan Brabant, want daar ooit nooit licht, nooit. nog licht. Nooit, <laughs> ik, ik, zing hem dat. ik zong echt nooit hè Tijmen. Ja, nou ja goed, uh, dat kan natuurlijk gebeuren. Terwijl ik pas nog in Brabant ben geweest uh, met carnaval, was helemaal geweldig. Ja, jij eigenlijk ben je er geweest? Ja, het was echt geweldig carnaval hoor, echt waar. Ik, weet je, ik zie jou al op je segue in een carnaval, carnavalspakje oh, rondrijden. Uh, dit is misschien wel een idee voor volgend jaar. En ja, dan gaan we erover vloggen. Zeker weten. Hé, <laughs> hey, ja, er is nieuws, nieuws, nieuws, nieuws. Welkom trouwens bij het tweede uur van CFM in Avond Live. Met, uh, vandaag hebben we zometeen Jetty Paletti. Wie hebben we nog meer eigenlijk? Want we hebben nog iemand in de uitzending. Ja, we, hebben, uh, we hebben eerst uh, Twan. Terwijl gaan we Twan bellen. En daarna Aljetti Paletti om rond de klok een half acht. We stoppen tien minuutjes eerder dan normaal vandaag, want we hebben zo meteen live een raadsvergadering hier op ZFM Zandvoort. Dus zodoende. Um, maar we hebben een paar weken geleden hebben we niemand minder dan Emiel Ratelband in de uitzending gehad en die zei toen dat hij het goed ging maken met Peter Rens. Maar alles, alles blijkt anders te zijn. Ja, jij uh, schoot op mij net een, uh, een nieuwsbericht voor. Ja, hij is vers van de pers. Boem, er is iets aan de hand met Peter Jan Rents en Emiel Raterman. Jij hebt het. Ja, want hij is, uh, hij is persoonlijk failliet verklaard. Ik, uh, ja, ik, zal het, uh, is heftig. ik zal het even voorlezen aan jullie. Uh, voormalig tv-presentator Peter Jan Rents... is dinsdag door de rechtbank in Gelderland persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. De uitspraak werd natuurlijk gedaan achter gesloten deuren. Jezus. Ja. Wat een verhaal, hè? Ik denk niet dat hij het goed heeft gemaakt. Nee, een ratelband heeft gewoon zijn zin. Je ratelband heeft gewoon. Afgelopen tijd heeft hij heel veel mensen uh, gevonden. Die, waar uh, Peter Jan Rens geld heeft geleend. Ja. En um, ja, die zijn allemaal uh, aan de rechter gegeven, die namen. En de rechter heeft uh, nu bepaald, eindelijk. Ik denk dat het een keer goed is. Want deze man moet gewoon gestopt worden. Die belooft zoveel dingen. Die belooft zoveel uh, uh, terug te betalen. En dergelijke. Heeft uh, echt een ton verdiend aan zijn reality show plaats. Heb je het toevallig gezien op tv? Ja, ik heb zes, ook gezien dat hij getrouwd, getrouwd is nu. Hè? Ja, dus dat, dat, uh, getrouwd. En weet je door wie getrouwd? Door Johan Fleming. <lacht> het is, oh. is ongelooflijk. Maar uh, ja, persoonlijk vind ik het een, uh, ja, eigenlijk wel uh, goed dat het eindelijk een keer gebeurd is dat deze man op zijn plek is gezet. En dat is wel even belangrijk. Ja, als hij daadwerkelijk zoveel geld heeft geleend van iedereen... dan uh... moet het gewoon een keer terugkomen, Precies. toch? Ja. Hey, uh, jij kwam met een plaatje en dat gaat over oesters en champagne. Als eerste, ik hou van oesters en ik hou ook van champagne. Ja, ik maar ook. vertel, wie is het? Nee, het is, uh, het, is, en ik, uh, het is Teske en ik volg Teske al een aantal jaar op, de, op YouTube natuurlijk... want ik wil zoveel mogelijk vernieuwen. En zij is ook begonnen te zingen... En uh, ik vond laatst laatste een nieuwe album. En het is, nou ik vind het een heel grappig nummer. En uh, het heeft niks met, uh, tenminste in mijn ogen heeft het niks met mooi of, uh, nou geen mooi nummer. Maar ik vind het erg grappig. Nou ik zou zeggen, konig maan. Hier is Teske met oesters en champagne. Lekker hoor. Als ik nu rijker dan Willem-Alexander zou ik ontbijten met toekers en champagne Was mijn huis groter dan dat van Kim en Kanye Als ik mijn Audi al was, ik weer een ander Was ik nu rijk ah, Was ik nu rijk ah, Als ik altijd als je me niet out the date. Lozik News Ik ben een Willem-Alexander. Zou ik ontbijten met oesters en champagne? Was mijn huis groter dan dat van Kim en Kanye? Als ik mijn Audi zou was, ik weer een ander. Was ik weer rijk? Lief? Zou ik ontbijten met oesters en champagne? Was mijn huis groter dan dat van Kim en Kanye? Het is uh, nog steeds ZFM Zandvoort en uh, ja, met Teske hier op uh, de radio. Hartstikke leuk. Het is uh, tijd voor weer een gezellig interview met Twan Leijten. Goedenavond, Twan. Hé, hey, goedenavond. avond. gezellig bij jullie. Nou, helemaal <laughs> mooi. Bij jou ook, want je zit in de auto zo te horen. Ja, ik kan hem wel eventjes op de, de telefoon pakken. Dan heb je een wat beter geluid. Oh, maar het, ik heb er niet heel erg last van, hoor, als het dan... Een groot probleem is, blijf lekker uh, op de hands voor je bellen, dat is voor belangrijk. Oh, Oké, okay. nou, dan, uh, dan hou ik mijn handen aan het stuur. Doe maar. Dat <laughs> is goed. Nou, uh, brandlos. <laughs> ja, brandlos. Nieuwe single. Hoe heet die? Ja, uh, Geluksmomentjes. Geluksmomentjes. Nou, uh, wat is jouw geluksmoment? Nou, ik ben nu met mijn dochter onderweg naar een leuke voorstelling. En die dochter die naast me zit uh, in de auto, die heet ME. En die heeft eigenlijk het thema voor het liedje bedacht, Geluksmomentjes. Dus het feit dat ik er nu naast in de auto zit onderweg naar een, uh, leuke, uh, naar een leuke voorstelling en dat jij me dan ondertussen interviewt, nou dat is een geluksmomentje. Ja, en waar gaat de voor, welke voorstelling gaan jullie? Uh, we gaan naar een, uh, een gedichtenvoorleeswedstrijd en dat doet een hele goede vriendin van mijn dochter, doet daaraan mee. Nou, leuk. Ja. En die gaan jullie lekker even aanmoedigen. Ja, die gaan we even aanmoedigen. Hè? De nodige support geven, dat moet hè. Nou, helemaal geweldig. Hey, um, ja, de single geluksmomentjes, hoe is die verder ontstaan? Je, je hebt het net natuurlijk al een klein beetje verteld. Ja, goed. Uh, we hebben het liedje um, uh, eigenlijk aangeschreven naar aanleiding van een idee dat is van mijn dochter. En uh, er speelde al langer een, een idee om met de mensen van het Metropool Orquest uh, een, uh, een aantal liedjes mee op te nemen. Uiteindelijk is het een selectie van het Metropolefest geworden en hebben we wel in, de, in hun echte studio zo alles gezeten. En dan hebben we dit nummer opgenomen samen met, uh, samen met twee andere nummers nog. En die komen later dit jaar komen die uit. Dus het uh, wordt een druk jaar? Ja, het wordt zeker druk. Ik heb het vorig jaar beloofd aan de meeste radiomensen dat ik uh, dit jaar met minimaal drie plaatjes zou komen. Nou, dat zijn alle drie al opgenomen, dus het gaat zeker lukken. Is er bij deze single ook een clip gemaakt? Ja, er is een videoclip gemaakt en die kun je uiteraard op YouTube kun je die bekijken. Uh, ik heb hem sinds vandaag wel goed opstaan geloof ik. In het begin was hij een beetje moeilijk te vinden. Maar als je gewoon naar mijn account gaat, Twan Leiden, uh, daar vind je gewoon al mijn liedjes uh, die ik uh, ooit op een clip heb gezet, uh, die kun je daar terugvinden. Nou, helemaal geweldig. En is de single ook te downloaden? En ja, via alle reguliere download sites zoals iTunes, maar ook uh, ja, bijvoorbeeld via uh, uh, QFM en via uh, SBS en noem maar op. En via alle bekende sites uh, kun je hem uh, downloaden. En je kunt hem ook eigenlijk krijgen via Google Play en via Spotify. Nou, daar zijn er behoorlijk, dus je bent goed te vinden. Nou, dat kunnen we wel stellen, ja. Het is goed te vinden. Als ze hem nou niet kunnen vinden, dan, uh, dan hebben ze het of verkeerd gespeeld of, uh, of ze zoeken niet hard genoeg. Inderdaad, als onze luisteraars willen vinden, kunnen ze het zometeen op onze Facebookpagina vinden. Want wij gaan het zometeen zeker even delen. Oh, dat vind ik leuk. Dankjewel. Uh, Twan, uh, ja, druk aan de weg aan Timra. En hoe staat het met de optredens? Heb je toevallig een optreden ook in deze buurt? Uh, waar, waar zitten we nu? Ik weet het wel. Zandvoort, Zandvoort. Ja, Zandvoort. Uh, uh, daar heb ik inderdaad van regelmatig opgetreden. Maar er staat nu eventjes uh, niks gepland hoor. Nee. Uh, het is nu toch vooral uh, veel in het zuiden. Of in het uiterste noorden. Ik sta wel regelmatig in Drenthe en die kanten, zeg maar, en in Groningen. Maar uh, ja, komend weekend is het bijvoorbeeld echt allemaal Brabant en Zeeland. Dan zit ik toch het meeste, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk uh, wel waar. Uh, laat het gewoon een keer weten. Als je in de buurt bent, kom dan gewoon een keer gezellig langs, hier in de studio. En dan uh, ben je hier altijd welkom. Oh ja hoor, maar ik bedoel, als jij me uitnodigt om naar de studio te komen, dan kom ik wel hoor. Dan maakt het me niet uit of ik daar aan de buurt ben, want dan kom ik wel. Gaan we gewoon een keertje regelen. Nou, misschien met de volgende single. Neem ik mijn gitaartje mee, maken we er een gezellig feestje van bij jou. Nou, altijd leuk. En dan plakken wij een uurtje eraan vast en hebben we gewoon een heel leuke uitzending. Nou, hartstikke goed hè, mensen. Ik kijk allemaal ook eventjes op mijn Facebook. Eh, eh, laat een berichtje achter. En ik reageer altijd heel snel en heel persoonlijk. Nou, helemaal ik leuk. Ja. Helemaal leuk. Wij gaan jou in ieder geval ook toevoegen. Ik wil jou bedanken voor je tijd. Ik zou zeggen, kondig de single maar aan. Ja, en uh, hier komt u dan van leiden met Geluksmomentjes. Geluksmomentjes Er zitten niet in centjes Maar in mijn land steeds sneller klopt voor jou momentjes zijn, zijn als presentjes Telkens als jij zegt Ik hou van jou Telkens als jij zegt Ik hou van jou Je bent zo mooi Je bent zo puur Mijn allerliefste liefde Vanaf het allereerste uur zijn de allerkleinste dingen, die je steeds meer voor mij doet Door al je complimentjes, voel ik me altijd goed Wat jij toch met mij doet Geluksmomentjes, zitten niet in centjes Maar in mijn hart, dat steeds sneller klopt voor jou Geluksmomentjes, Geluksmomentjes, zijn als presentjes Zintjes. Telkens als jij zegt ik hou van jou Telkens als jij zegt ik hou van jou In ons cafeetje is het warm en druk Maar dan pak jij me bij de hand Deze dus avond kan iets stuk we dansen en we feesten, deze nacht gaat nooit voorbij. Wij zijn alles wat er is, ik voor jou en jij voor mij. Keurlijks van lentjes, zitten niet eens centjes. Maar in mijn hart, dat steeds sneller klopt voor jou. Aan. Dan pak jij me stevig vast dat dit geluk toch kan bestaan. Ik laat je nooit meer gaan. Geurlijks momentjes, geurigs momentjes, niet in centjes, maar in mijn hart dat steeds sneller klopt voor jou. Geurigs momentjes zijn, zijn als presentjes, telkens als jij zegt ik hou van Zeg: Ik hou van jou. Dat als jij zegt: Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Gelukkig momentjes hier op CFM uh, Zandvoort uh, van uh, Twan Leijten. En uh, wat een leuk gezellig interview was dat hier op CFM Zandvoort. Binnenkort in de studio gaan we hem zeker uitnodigen. Komt hij langs met zijn gitaar? Zei hij net, en dat vind ik alleen maar heel leuk. Wij zorgen voor de bitterballen Dan moet het helemaal goed komen, toch? Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ja, dat gaan we zeker doen. Of een pizzatje of wat dan ook. Het is allemaal heerlijk hier bij CFM Zandvoort. Het bord op schoot gevoel is nog steeds aan de gang. Heb je verzoekjes 0235730393? En uh, ja, persoonlijk vind ik het volgende plaatje heel erg leuk. En uh, ja, dat is leven van uh, André Hazen Jr. Hier komt ie. Hier komt hij. Vrij... Ik ja. is hij. In de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had.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 Deze gast, Andreas Junior, hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van de regio. Hey, ja, het uh, programma uh, waar we dit keer voor hebben gekozen uh, met de TV tune van deze week, ja, is wel een beetje toepasselijk, passelijk, toch? Uh, ja, we, het is misschien niet helemaal aardig dat we deze hebben uitgekozen, maar we moesten er wel erg om lachen dat we hem... Hebben we gekozen, ja, dus we want, gaan het uh, gewoon doen. Ja, dit programma die ontstond in 1991 tot 1999. Dus negen jaar heeft dit programma bestaan en werd uitgezonden door RTL4. En uh, ja, en gepresenteerd door Peter Jan Rens. En uh, ja, het was een heel leuk uh, programma, dat geeft nooit op. En uh, ja, dat, ik denk niet dat jij het hebt gezien, toch? Ooit. Dit heb ik. Uh, ik heb dit. Even kijken. 1991. Nee, dit heb ik uh, niet meegemaakt. Ik werd in 1998 geboren. Dus. Nee. nee dit, uh, dit programma heb ik nou, niet meegemaakt. Geloof ik is. Uh, dit programma was dat zo: dat uh, Peter Jan Rennes met een kind in een grote bak sprong. En dan gingen ze wat leuks samen doen. Dan gingen ze een soort van wens uit. We gingen een uitje doen. Een kind wilde bijvoorbeeld naar de dierentuin. En ze sprongen in die bak vanuit de studio. En uh, ja, toen gingen ze dat leuke uitje doen. Zullen we maar luisteren naar de TV-tune? Ja, even kijken hoor. Hoe, uh... Ja, laten we dat doen. Oké, okay, uh, moet ik het doen of lukt het jou? Nee, doe maar. Ja, nee, klik hem eraan, zou ik zeggen. Ik heb geen muis. Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Nee, hij staat. Uh, geef maar die anders. Sorry, gaat even woud, maakt niet uit. Je bent voor het eerst, dus dat uh, maakt, niet, maakt helemaal niet uit. Hier was hij. Oh ja. Dit is de tv tune van deze week. Geef nooit op, Peter Jan Rens. Dat moet hij zelf ook maar niet doen, hè? Hopelijk niet. Soms gaat het niet, soms kan het niet. Soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je kop daar past geen strop. Dus geef nooit. Ja, Simon, de tv-tune van deze week, geef nooit op. Nee, ik hoop dat hij dat zelf ook niet doet. Nee, ik ook niet. Je bent verliefd verklaard, maar dat is je zo vaak. Geef nooit op. En ik hoop dat hij dit keer niet zoveel schulden gaat maken, die gast. Want hij maakt er wel heel veel mensen kapot mee. En dat is alleen maar zonde. Want het is wel een leuke presentator geweest. En gewoon zonde dat hij... Uh, ja, zo is gaan leven zoals hij toen gaan leven is. En nu is hij getrouwd. En dat betekent ook meteen dat zijn vrouw ook failliet verklaart. is verklaard. Dus. Nou ja. Hij was vrienden voor het leven ooit met uh, Ratelband. En nu niet meer. Zometeen Jetty Paletti. Was je dan? Maar verder samen. We gingen jongens door de diepste dal Na iedere stap een nieuwe val. En dan weer op het eind gaan staan om met z'n the Voor het leven. Danny de Bunk hier op CFM Zandvoort en uh, van uh, ja serieuze muziek Ga, uh, gaan we nog nog serieuze muziek, maar grote feestvreugde muziek. Dat wil ik altijd wel zeggen, want als ik haar zie op televisie, radio hoor, word ik altijd vrolijk. En het is niemand minder dan Jetty Paletti. Goedenavond. Ja, goedavond. Leuk, Leuk dat... de aankondiging zeg. Leuk dat je even tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Uiteraard, uiteraard. We bellen natuurlijk over je nieuwe single. Al, ja. Hij is al een tijdje weer uit, maar het is wel je ja. laatste single die uit is gekomen. Dat klopt. En hoe heet hij? Ik ben die? heel druk bezig hoor, <laughs> met nieuwe. <laughs> ja, de French Can Can was natuurlijk een, een afsluiter van mijn theatershow in, in Blankenbergen in, in België. Ja. En dat was zo goed bevallen bij het publiek dat... Uh, dat we uiteindelijk toch maar besloten hebben om toch maar ook weer uit te gaan brengen. Want het was eigenlijk gewoon een albumstuk, zullen we maar zeggen. Iets wat op het nieuwe album zou uh, terechtkomen. Ja. Maar omdat er zoveel vraag naar was en dat de mensen zo ontzettend veel goed op reageerden, hadden we echt wel zoiets van, nou oké, okay, weet je, dat doen we het alsnog. Dus vandaar dat er eigenlijk in een korte tijd uh, twee singles van mij uh, uit zijn gekomen, ja. Nou, helemaal leuk. Want dat zou, inderdaad, dat kwam ook eerst bij de plugger. Eerste, eerste single. En toen deze natuurlijk uh, tevoorschijn uh, in, onze, in de mailing in ieder geval. Hey, ja. Je, je, je bent al een tijdje bezig. Al een behoorlijke tijd, moet ik zeggen, qua entertainment. Ja, volgend jaar is mijn tienjarig jubileum. Zo. Hè, dus uh, ja, het gaat uh, inderdaad hartstikke goed. In ieder geval nou. vol bekend van radio en televisie. En natuurlijk van de feestvreugde, toch? Uiteraard, want het uh, is geen feest... Het is geen feest als je die paletten niet eens geweest. Dat zijn er zijn natuurlijk heel veel artiesten. <laughs> maar bij mij, bij deze, meen ik het ook echt oprecht. Ja, nee, dus altijd... Ik hou inderdaad niet van uh, serieuze shit. Om het zomaar even shit tussen haakjes te zeggen. Maar ik hou niet van echt hele serieuze muziek. Hoewel sommige liedjes mogen best wat serieus tintje hebben. Maar zou ik het wel met een leuke, vrolijke melodie ondersteunen. En ik hou eigenlijk meer van de, van de vrolijke noot. ja. Ik hou van leuke, vrolijke liedjes. Ja, want een vriend van onze show, Mike Daner, die heeft een keer met jou op één podium gestaan. in Hoofddorp. En toen heb ik. inderdaad, toen jij aan het optreden was in Hoofddorp. heb ik jou live gezien. en het was één groot feest. Ja, dat klopt. Ja, oh ja dat kan ik kan me dan niet zo heel goed herinneren. maar. ik kom natuurlijk omdat ik zo ontzettend veel. Uh, uh, veel podia's heb. dat ik niet meer. ja, het is natuurlijk altijd. als ik ergens kom, gaat het uit een dak. Dus het is sowieso altijd leuk waar ik ook ben. Uh, om ervoor het publiek te mogen zingen en te performen. Want dat is natuurlijk wel ja, het leukste wat er, wat er te doen is. Zeg maar, buiten het liedjes maken om. Hè, want ik maak de liedjes natuurlijk zelf ook. Uh, ik schrijf de teksten, ik maak de nieuwe arrangementen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen. Maar als je dan ziet dat het succesvol is op het uh, tijdens het optreden in, in de zaal. En dat de mensen het leuk vinden. Dan ja, dat is dat dan een, eer, een bekroning van je werk, zomaar maar we zeggen. Helemaal, helemaal mooi. Hey, hoe was, is uh, jouw carnaval uh, geweest de afgelopen keer? tijd? Ja, dat was toevallig uh, heel erg leuk. En vooral in uh, Brabant, Utrecht en Zeeland. Want ik ben normaal gesproken best wel veel in het buitenland. En dit, uh, we hebben de carnaval echt, eigenlijk wel dichtgelegd voor, voor Nederland. Dus vandaar dat ik best wel op veel plaatsen ben geweest. Weer wat ontzettend leuk was om dan toch weer voor het Hollandse publiek te mogen optreden. Ja, Het was gewoon één groot feest. Het is, het is natuurlijk elke week feest... maar dan heb je het carnavalsfeest... en dan heb je echt vijf dagen achter elkaar... heb je dan een feest. Dat, en dat is natuurlijk... ja, dat is gewoon heel vermoeiend, maar wel heel leuk. Ja. Uh, Jetti, uh, staan er nog leuke dingen te gebeuren... komende tijd? Ja, er staan zeker leuke dingen te gebeuren. <laughs> ik, ben hard, ik ben bezig met een duet... met uh, Sam Goris. Dat is een, een bekende van een soapserie... Uit, uh, uit de Pafs-familie, uh, de Kelly Paf, ja. ben je, of je ze kent? Ja, de, de, ja. De, de, de, de beste schoonvader hier in het spel was natuurlijk de voetballer van Belgisch elftal. En, nou ja, Kelly Paf is een hele beroemde DJ geworden en hij is een hartstikke leuke zanger uit Vlaanderen. En daar heb ik nu een duet mee gemaakt, hoewel dat komt uiteraard ook op mijn album te staan en daar ben ik heel druk mee bezig. Ik ben elke week heel druk bezig met het uh, liedjes maken, het verzinnen, het schrijven uh, in de studio. Uiteraard weer met Welon uh, van der Heijden, dat is mijn allerbeste kameraad. Uh, jullie zullen waren onderkwetwaard kennen als DJ Goldfinger. En elke week uh, zitten wij weer uh, uh, aan de knoppen om uh, leuke muziek te maken en te produceren. Dus uh, in oktober zal het album gereleased worden. En dan heb ik een compleet nieuw album gemaakt uh, met alleen maar nieuwe liedjes. Dus daar ben ik echt wel heel uh, blij mee dat ik daar mijn tienjarige jubileum mee in kan gaan. Maar nou, geweldig. Ja, vind ik ook. Nou, tegen die tijd gaan we zeker nog even bellen met elkaar. Uiteraard, uiteraard. En dan uh, komt het helemaal goed. Uh, ik wil jou uh, heel erg bedanken Niel van voor, voor je tijd. Ja, graag gedaan. En uh, ik zou zeggen... we zijn net klaar met eten, dus je belt precies op tijd. Nou gelukkig, echt het bord op schoot <lacht> ja, gevoel. Ja, ja, inderdaad. Ik heb net in de gezegd. <lacht> ik zou zeggen, kondig je single maar aan. Nou, dan wil ik uh, alle mensen uh, alvast uh, uh, ontzettend uh, bedanken. En een leuke avond, wensen. En uh, sowieso laten genieten van mijn nieuwe single, The French Can-Can. Nou, dankjewel. Wij gaan nu de parleners, hoor. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei.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 Wat een gezelligheid hier op de radio bij hier in de avond live. Ja, zoals ik al zei, gaan we een kwartiertje eerder stoppen vanwege de raadsvergadering die er zometeen aankomt. Dus uh, blijf lekker luisteren als je wil horen wat er allemaal in de Raad van Zandvoort wordt gezegd. Wat uh, weer allemaal gaan bekokstoven onder elkaar. Het maakt allemaal niet uit. Dit is nieuw van CfM in avond live. En dit was CfM in de avond live. Tijmen, leuk dat je mijn co-host bent geworden. En dat we dan samen dit programma lekker gaan leiden. Ja, ik vond het een uh, goede tweede uitzending. Zeker ja, weten Dat Helemaal super. Hey, Tijmen, nog even vragen. Mensen willen je vast volgen op je YouTube-kanaal, want je vlogt. Ja. Vertel. Ook, uh, ook dit heb ik trouwens weer gevlogd. Ja, leuk, leuk, gezellig, gezellig. Nee, dat kan op, uh, op YouTube natuurlijk. En onder de naam Jo uh, tijmen. tijmen, Voeg Tijmen toe op uh, YouTube. En volg zijn vlogs. En uh, het zijn hele leuke vlogs. Ik moest wel lachen. Uh, ik had vorige week een... Uh, Grappig clipje opgezet op de radio. Dat ging over uh, water bij de wijn. En wie heeft het gefilmd? Ja, die kwam natuurlijk even voorbij. De <laughs> water bij de wijn van Kees, Kees Rutgers. Die werd even gefilmd door uh, Tijmen in zijn vlog. nou In ieder geval leuk uh, dat je ook hier in de uitzending vlogt. Ik vind het echt gezellig dat je er bent. En uh, we gaan er gewoon een leuke tijd samen van maken. En uh, ik denk dat je steeds meer gezellige invloed krijgt hier bij in de uitzending. Ik, uh, ik hoop het. En uh, jullie hebben dat zeker op mij. Want uh, ik heb het naar mijn zin. Ja, super. Super. Super. Hey Tijmen. We gaan zo meteen naar de raadsvergadering. Dus uh, mensen blijven lekker luisteren. Als u naar de raadsvergadering wil luisteren. En uh, mijn naam is Roy van Buurringen En jij bent? Tijmen. Tijmen. Dankjewel. En uh, tot volgende week. Uw luisteraars ook tot volgende week. Vanaf 6 uur zijn we weer. Op dinsdag. Zelfde tijd. Zelfde zender. En wij gaan afsluiten met stiekem met je gedanst. Tot volgende week. Toontje lager. Stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht wat.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 In the face is build a face. zometeen de raadsvergadering hier op CFM Zandvoort. Wat zal er gebeuren, allemaal gaan gebeuren in de gemeente Zandvoort, dat hoort er zometeen allemaal in de raadsvergadering. Dus blijf luisteren en rond de klok van 8 uur zal de raad de hamer slaan en dan gaan ze beginnen. Kunt u bij ons de raadsvergadering uh, verwachten hier op uh, ZFM Zandvoort. Wat uh, gaat er allemaal gebeuren in uh, politiek uh, Zandvoort? Dat uh, hoort u zometeen hier allemaal uh, ja, op uh, ZFM Zandvoort. Het lekkerste station uit de regio. En uh, ondertussen gaan wij uh, gewoon nog eventjes lekker door met uh, muziek.